4 uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De leiding van de Rabobank-Wielerploeg tolereerde in ieder geval tot 2007 dopinggebruik. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met direct betrokkenen... zoals oud-directeur Theo de Rooij. De krant baseert zich daarnaast op een verklaring van Stefan Machiner, de spil in een grote dopingaffaire in Oostenrijk. Die zegt dat drie renners van de Rabo-ploeg klant zijn geweest... bij de dopingbloedbank Human Plasma, onder wie Michael Bogert die spreekt de beschuldiging met klem tegen. Oud-directeur De Rooij ontkent het dopinggebruik niet in de Volkskrant. Hij zegt dat het de verantwoordelijkheid van de renners zelf was... hoe ver ze wilden gaan op medisch gebied... zolang ze zich maar lieten begeleiden door de medische staf van de Rabo-ploeg. In Rotterdam is vannacht bij een schietpartij een dode gevallen. Rond één uur hoorden surveillerende agenten schoten. Op de Westkousdijk vonden ze het slachtoffer. De agenten hebben vergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren... De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek door de forensische recherche. De Rotterdamse politie heeft ook een buurtonderzoek gestart... in de hoop zo getuigen te vinden. Meer dan 2000 lopers verspreiden het bevrijdingsvuur door Nederland. Rond middernacht werd het vuur ontstoken bij Hotel De Wereld in Wageningen... waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. Vanuit Wageningen wordt het vuur nu naar alle provincies gebracht. Vanmiddag wordt in Wageningen het bevrijdingsdefilé gehouden... Daaraan doen 1200 verzetstrijders, jonge en oude veteranen mee. Het DVD wordt afgenomen door minister Hille van Defensie. Daarnaast worden in 14 steden bevrijdingsfestivals gehouden. Er zijn onder meer optredens van Nick en Simon, Alan Clark en Go Back to the Zoo... die met helikopters van Defensie van festival naar festival vliegen. Het thema van Bevrijdingsdag is dit jaar Vrijheid geef je door. Het weer, het is overwegend droog, minimaal rond 6 graden. Overdag veel bewolking, met in het zuidoosten regen. In het noorden ook wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten.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 Onze gast ga ik ook ruw uit haar dromen rukken. Jenny Palm is het. Zij bijt het spits af in onze nieuwe themamaand Geestelijk Welgevaren. Zij is orthopedagoog en gezondheidspsycholoog. En schrijfster van onder meer Leven na een beroerte en omgaan met hersenletsel. Ze is er straks tussen zes en zeven. Daarvoor van vijf tot zes Jomanda bij de onnavolgbare nachtzusters. En in dit uur Diana Dobbelman in een bijdrage van de NTR. Op dit moment toert de actrice rond met de voorstelling Calendar Girls. Ze begon haar carrière in 1966 in de musical Anatevka. Speelde vervolgens de rol van gravin Ada van Kouwenberg... in de televisieserie Flores en was later te zien in De Fabriek en De Brug. In Helden van Toen gaat Ben Koolster met bekende Nederlanders... uit het recente verleden terug in de tijd. Wat is er van deze helden van toen geworden... Hoe gaat het nu met ze? En hoe kijken zij terug op de hoogte- en dieptepunten in hun leven? We gaan terug naar oktober 2011. Luistert u naar Diana Dobbelman in Helden van Toen. Ze had een zachte G, maar dat kon niet, vond in dat tijd toneelgrootheid Guus Oster. Engels sprak ze naar de Royal Academy of Dramatic Art accentloos. Maar die Nijmeegse G was aanvankelijk toch een barrière op weg naar het grote toneel. Maar juist die stem met die klank maakte haar rol van gravin Ada van Kouwenberg zo charmant. En voor deze rol in de legendarische televisieserie Flores hoefde zij van regisseur Paul Verhoeven niet eens auditie te doen. Dat is pas vertrouwen hebben he, in een acteur. Vandaag is onze held van toen Diana Dobbelman. Mijn hart altijd heeft verlangen naar u, de allerliefste mij. Uw liefde heeft mij omvangen. Wat zou Dina komen doen? Liefdesgedicht? Geef je op. terug. Ada is verliefd. Ada is verliefd. Ada is verliefd op Floris. Oh, wat is die groot en blond en sterk en geestig? Floris. De nieuwe heer van Kamp. Ja, het is wel leuk. Het gekke is, als je dat dan weer zo terugziet, dan, dan komt het ook op helemaal terug hoe dat is gegaan en, en mm -hmm. hoe dat, uh, wat er gebeurde. Bijvoorbeeld die, die klap in het gezicht van, van dat was spontaan. Dat ontstond dat gewoon. Dat ontstond. Ja. En ook dat hij op een gegeven moment, dan op een gegeven moment komt hij ook met een zwier binnen en dan gaat hij weg straks. En dan doet hij, hij met zijn mantel zo. En dan neemt hij dat hele borduurwerk neemt hij mee. En, en dat ja, is iets wat er in de scène het, ontstaat. Ja, dat ontstaat in de scène. Dat is heel leuk. Ja. Dus het was helemaal niet van tevoren gepland of zo. Maar dat, dat zijn dan leuke dingen die dan zo gebeuren. D Diana, ja. uh, ik zeg ja. nog maar eventjes ja. Uh, ja. welkom. Je barst gelijk los. Ja, ja, je ja, ziet het. Het, ja, Ik ja. zeg even bij: dit was ja. de aflevering van uh, Floris, De Byzantijnse Beker. Uitgezonden in december 69. Ja. Ada was verliefd. Maar na deze scène, na de, deze aflevering, was niet heel jong Nederland verliefd op jou in die tijd? <laughs> ik, ja, het, het, het leuke was wel. Ik dat weet je zelf niet zo, hè, of dat zo was. Mm -hmm. Dat hoor je later allemaal pas. Maar wat wel leuk was, als dan zo'n weekend... Uh, die uitzending van Flores was geweest... en ik woonde toen op een klein flatje... En met zo'n grasveld aan, de, aan de, de buitenkant... dan zag je dus al die jongetjes... Van de buurt met stokken en mantels. Die waren... die ge... ja, ja, ja, die waren allemaal. Dat ja. was altijd heel erg leuk om te zien. Dat dus ja. was altijd daar die zondagse uitzending. Een geweldige ja. serie met natuurlijk een regisseur. Waarvan ja. we later heel veel zouden ja. horen. Ja. Paul Verhoeven en van jullie ook allemaal. Al die acteurs. Uh, hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Dat was natuurlijk een gouden serie om aan mee te mogen doen. Ja, maar toen besefte ik dat eigenlijk nog helemaal niet zo. Ik, uh... Kijk, de, de vrije sector begon op te komen. Mm -hmm. En um, ik was dus, um, zeg maar, uit Engeland gekomen. En ik kende natuurlijk niemand in Nederland. En uh, ik heb dus wel geprobeerd bij de gezelschap te komen. Dan heb we ook een paar jaar uh, bij het gesubsidieerd toneel gezeten. Mm -hmm. In Arnhem en later bij Ensemble. En ook nog een keertje bij uh, de Nederlandse Comedie in die tijd. Um, maar toch, omdat je dus niet die Nederlandse zeg maar background hebt van die achtergrond hebt van die school van vier jaar met dezelfde mensen werken mm -hmm was het toch heel moeilijk om om aansluiting te om vinden? Aansluiting. Bij, ja, ja, je had ja, ja. geen netwerken, ze kenden je niet, dus je deed wel audities. Maar ja, dat is dan toch vreemd. Dus dat is toch altijd een soort hiaat gebleven. En toen dit kwam, was het bijna dat een, was fantastisch. Een, ja, stuk goud op je pad. Zeg maar. ja, ja, en dat ja, ja. besefte ja. ik toen eigenlijk op dat moment helemaal nee, nee. niet, want uh, Max Appelboom belde mij toen op um, en er was sprake hiervan. Hij produceerde Flores. Ja, ja, hij produceerde mm -hmm. Flores en uh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ze aan mij gekomen waren. Maar... Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Hoe kwamen ze aan, uh, die, aan die actrice Diana, die de gravin die, moest spelen. Ja, ja, ze hadden ook nog wel wat andere actrices. Ik weet, er waren natuurlijk wat meer van, van die actrices van mijn leeftijd. Maar ik weet wel dat... Uh, ik kwam op dat kantoor en daar was Paul. En uh, ja, keek me aan... Ja, nee, het was goed. Ja, want je hoefde geen, ik zei het net al, nee. geen audities te doen. Nee. En Paul Verhoeven, het was zijn eerste grote. Ja, dat was natuurlijk zijn serie, eerste. Ja, ja voor en, hem was het natuurlijk ook allemaal nieuw met, ja. met acteurs omgaan. Mm -hmm. En, en uh, hoe het allemaal ging, dat was allemaal natuurlijk heel nieuw. Maar hij, hij wel, intuïtief voelde ja, hij. Ja. Dit is de grafin. Ja. Dit is het, het, het liefje van, van Ridder, van Heer van. Ja, hij vond ja. dat gewoon meteen oké. Okay. Ja, wat leuk, hè, ja. Dat ja, was echt een ja. hele leuke tijd. En ja. toen begon het, want het is in 1968 al zijn de opnamen al begonnen. Wij zagen dan natuurlijk in de ja. hers van 69. Een groot project van de NOS toen nog, nou, van Karel Enkelaar. Nou. Hoe, hoe was de sfeer op de set? Vanaf de eerste dag dat je daar bij al die kastelen, Loevestein geloof nou ik... door de Doornburg stond. Kijk, ik heb natuurlijk in principe... Uh, mijn, mijn grote serie was Brandend Water, dat mm -hmm. was deel 6. En um, dat hebben ze toen op Loevestein opgenomen. En ook de Byzantijnse beker, daar moest natuurlijk dat, dat hele toernooifat voor gebouwd worden... Ja, en sommige scènes, die, uh, uh, ja, dat was het, uh, werd het in de zomer opgenomen. Dat was, echt, het uh -huh. heeft toch wel een jaar geduurd, die hele uh -huh. toestand. Ja. In de we dus. Ik ben er wel een keertje terug geweest daar, ook in Loevestein. En er uh, is eigenlijk nog niks veranderd. Maar um, toen logeerden we zo'n heel klein hotelletje daar aan het water daar. En uh, nou, is morgens vroeg natuurlijk zes uur naar de set. En ik vond paardrij vroeger heel erg leuk. Dus dat, uh, dat was allemaal uh, heel erg een mechanisch. Ik ga Vin Con al Ja, Ja, dat is ja, heel ja. erg leuk. En samen met Ida, een mm -hmm. ontzettende uh, leuke actrice ook. En, uh, Ida Bons, wat Ida die zagen Roos. als jouw uh, ja, kamermeisje echt, of wat was ze? Hè? Ja. Ja, ja, echt een leuk team samen. Ja, ja. En wat, natuurlijk heel, wat ik heel erg leuk vond, is dat je als jongen ging verkleden... Aha. en uh, op die paarden en meedoen en zo. Dus dat was heel erg leuk. Dus die graaf in Ader was eigenlijk op je, op je, letterlijk op je ja, lijf geschreven? Ja, Het was echt, uh, ja. echt heel erg leuk om te doen, ja, ja. Ja, En wat ja. iedereen natuurlijk wil weten, hoe was Rutger in het echt in die tijd? Rutger Hauer, Nou, Rutger, Ja, Rutger was uh, enorm... Kijk, de camera hield van hem, hè, dat zie mm -hmm. je. Ik bedoel, vanaf dag één was dat gewoon duidelijk dat... Mm -hmm. ja, hij was echt een. Want je ziet ook aan zijn hele carrière hoe dat verder gegaan is. Uh -huh. Maar hij was enorm fysiek. Hij ging de hele dag met die zwaarden in de weer. Hij sprong op die paarden en racen. Hij had nergens anders tijd voor. Hij was alleen maar bezig, fysiek bezig. Ja, met, ja. Uh, ja. Het was echt een jongensfilm en een jongensdroom van waarschijnlijk ja, ook. Ja, absoluut. Hij was echt de perfecte persoon ja. daarvoor. Ja. En toen liep die serie eh, ja. Brandende Water, waar ja. jullie dan nou ja, toen sloten ja, moeten. Ja, ja, ja, ja. En dan die Byzantijnse beker. En dan ontwikkelt zich dat verhaal. Je wordt Ada. Ja. Maar hoe is dat dan, dat succes? Wanneer voel je? We hebben hier goud meegemaakt. is echt. Iedereen heeft het erover. Ja. En trouwens nog steeds tot op de. Tot ja, tot is, van eigenlijk is het steeds meer gekomen. Eigenlijk mm -hmm. steeds meer dat je merkte van goh, um, ik weet wel. Een keertje dus mijn dochter was in de tijd op de lagere school. En um, toen had een leraar van de school... had voor, voor een Sinterklaas-surprise voor haar... een heel kasteeltje gemaakt. Ja, ja, ja, ja leuk, dat ja. soort dingen. Dat, dat, je beseft het eigenlijk niet. Nee, want als je ermee nee. bezig bent, nee, Diana... dan heb je niet nee. in de gaten nee. waar dat naartoe gaat. Nee, dat, nee, nee. nee, nee. nee. Dit is heel gek. En als ze me soms... Ik ben ook altijd verbaasd als ze me dan herkennen of zo. Van, ja. Je was toch van, weet je wel... Van, dat vind ik altijd toch... Altijd, ja, ja want, dat hoe is dat, want hoe is dat? Uh, het is inmiddels 42 jaar geleden. Ja. De, deze herfst. Het, ja. het liep in deze tijd. Hè, ja. 42 jaar geleden. En dat je, je hebt zoveel gedaan. Gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar dat je voor hele generaties altijd gra, dat bent gebleven. Hoe is dat? Nou, eigenlijk heel erg leuk. Ja, ja. Heel erg ja, leuk. Ja. Ik, het is gewoon jammer dat, dat ze gewoon toen de serie... Dat het te duur was en dat ze de serie niet hebben kunnen doorzetten. Want er lagen nog heel veel leuke delen op ja. de plank. En uh, Floors is toen... Overgemaakt. In, kijk, het was ook nog het begin. Tussen zwart-wit en kleur. Dus <Klacht> ja, dat was ook, het ook was nog de zwart-wit ja, ja, het was ja, nog zwart-wit. Ja, ja. Dus het was ook nog de twijfel van. Uh... Dat of niet kleur doorgaan, dat was allemaal veel te duur. En toen hebben ze in Duitsland deze serie helemaal opnieuw in kleur gemaakt mm -hmm. met een Duitse cast. Ja, ja. Ja. Oh, dat wist ik. Die heb ja. ik trouwens ook nooit gezien. Ja, ik heb het nooit gezien. Wat vond je? Oh, je hebt het niet gezien. Nee, ik heb het nooit op... gezien. Maar dat hoorde, heb ik van Paul gehoord dat ze toen die serie uh, overgemaakt hebben, natuurlijk met ja. Duitse acteurs en in kleur. Ja, eerst. maar wel met Paul als regisseur. Met Paul nee, ook vroeg... niet. Nee, nee, nee, nee Dat nee, hebben nee, ze nee. gewoon in, in, in, in Duitsland gebracht. Hij kan nooit zo mooi geweest zijn als deze. Nee, vast niet. <laughs> Juist, dat zwart-wit maakt het ook wel ja, bijzonder, ja, vind ik. Dat heeft toch ook wel, ja. Heeft heel veel geld gekost. Over, de, over het budget gegaan, ja, Karel Enkel ja, ja. heeft geloof ik 2,1 miljoen gulden gespendeerd, <laughs> terwijl er maar 9 ton voor stond. Uh, was jezelf? Ik ga naar je jeugd. Ja. Geboren in 1939, mag ik zeggen. Hè. Ja, maar... uh, dat is toch historisch? Nou is ja, historisch. Ja, dat maakt niet uit. Dat <laughs> kunnen we overal vinden. Ja. Uh, uh, was je als, als meisje al, uh, zeggen, een beetje een actrice, een dromertje dat uh, gravinnen nee, ja. wilde spelen? Nou, ik was dus wel een, een dromer. Ja, ja, ik ben natuurlijk kom uit een klein dorpje. Uh, Bij Nijmegen. Bij Nijmegen, ja. Nijmegen Bergendal, mm. natuurlijk toch een beetje beschermd ook, uh, uit een beschermd milieu. Uh, we hebben natuurlijk uh, als kind heb ik natuurlijk ook de hele bezetting meegemaakt. Mm -hmm. uh, uh, dus dat was allemaal toch wel, ja niet zo'n makkelijke periode denk ik ook niet van mijn ouders. Ik had een hoop broers en zussen. Nee, want je was om... vijf jaar toen wat we nu dan kennen als ja. Operation Market Garden begon, ja. Ja. Ja. Eh, maar midden in meegemaakt. het gebied waar ja. de Amerikaanse ja. parachutisten landden. Ja, absoluut. We hadden ook Amerikaan, eh, Amerikanen in ons huis. Ons huis is ook afgebrand. We waren op tijd uitgezet door een uh, Duitse uh, hoge piet, want wij uh -huh. keken vanuit het huis kon je Duitsland inkijken. En uh, toen waren we er al uitgezet. En, um, dat huis is afgebrand. Ik weet nooit precies of het nou door een gemiste bom van de Amerikanen is geweest. Of dat ze het hebben gedaan omdat er veel spullen van die Duitsers in zaten. Ja. Daar ben ik nooit helemaal ja, afgekomen. Diana, hoe herinner je die oorlogsmaanden toen? meisje van vijf jaar? Nou ja, die bommen de mensen waren heftig. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, ik was ik was erg bang. We zaten natuurlijk altijd in kelders. Dus ik, het rare is, dat denk ik vaak aan als ik dan wel eens hoor over uh, war children... Hè, dat ik denk van god, die zitten hun hele leven lang daarmee. Ik heb het maar zo'n korte periode meegemaakt eigenlijk. Hè, want juni uh, was die day. Mm -hmm. Wij waren in september bevrijd. En toen gingen ze dus van ons uit. Die uh, werden die bombementen op, op het noorden te bevrijden ja. gedaan. En ja, dat, dat ik hoor ze nog. Ik kan het nog in mijn, in mijn gevoel terughalen. Ja. Dan denk ik, hoe doen mensen dat die daar hun hele leven mee zitten? Ja. En dan verlies je ook nog je ouderlijk huis, want dat, ja. dat brandt af. Ja. Alles kwijtgeraakt natuurlijk. Nou, we, hadden, we waren eruit gezet. We hadden 24 uur de tijd om de spullen mee te nemen. Dus uh -huh. de vaste kleden moesten liggen. En mijn, uh, mijn vader had toen heel veel, uh, ja, ook voor, waarschijnlijk voor het uh, voor voedsel en zo, heel veel konijnen hadden we in het bos <laughs> en... Uh, en mijn jongste zusje die is als laatste nog uh, meegekomen met de konijnen. Want die waren ze eigenlijk een beetje op die kamer vergeten. Uh -huh. de boven een wietje. Dus die is nog meegekomen. En toen zijn we dus zeg maar, in een huurhuis gegaan. Even ja. verderop in het dorp. En um, mijn... Mijn oudere zusjes en broer zijn toen uh, naar Zeeland gegaan, want toen al bevrijd was. Die zijn dus daar bij uh, families gegaan. Mm -hmm. En ik ben met mijn moeder en mijn andere zus bij een oom terechtgekomen in Nijmegen. Dus wij hebben dus daar nog gezeten. Maar dat bombardement was heftig, want naast ons is een huis gebombardeerd. En er zijn dus twee buurmeisjes toch aan... Uh, Overleden. Die waren nee. dus net niet op tijd in de kelders. Ja goed, dat besef je als kind niet zo. Je hoorde alleen maar hè, de angst en, en de dingen. En dat is iets wat je toch... Ja, dat vergeet je niet. Dat vergeet je niet meer. Nee. een heel erg tegen oorlog. Oh, Jente, Jente, Jente. Ja, iemand moet het toch doen? Jonge mensen kunnen die dingen nou eenmaal niet zelf beslissen. Misschien vindt ze wel iemand die geweldig is. En interessant. En met geld. En belangrijk. Jente, oh Jente, le zoek mijn man. Jente, o oh jentele, kijk in je boek en geef me de man die ik zoek. Jente, o oh jentele, maak me de bruid. Jij kent mijn smaak, zoek erin uit. Als straks de ring aan mijn ringvinger glijf. Zeer jij je voor mannen, gava. Ik dacht dat jij alleen maar oog voor boeken had. <laughs> en jij, Hodel, hebt een oogje op de zoon van de rabbijn. Waarom niet? We hebben maar één rabbijn en die heeft maar één zoon. Waarom zou ik niet de beste nemen? Omdat jij een dochter bent van een arme familie. Een jente voor je uitzoek moet je nemen. Heb ik gelijk? Ach, natuurlijk heb ik gelijk. Hodel, o oh Hodel, voor jou staat er eentje klaar. Hij is aardig en jong. Ja, hij is 60 jaar, maar het is een goed mens, een fijn mens. Goed, goed. Jij wordt nog heel gelukkig, al blijkt hij dan geen schat. Het leven biedt nog meer, vraag mij niet wat. Gava, voor jou ook. Die man heeft bepaald iets flinks. Een kerel, heel lang. Nou ja, van rechts naar links, maar het is een goed mens, een fijn mens. Goed, goed. Hij is soms wat humeurig en geeft je met de knoet. Alleen in nuchtere toestand, dus jij zit goed. Maar verlang nou toch geen prins, ik doe alles wat ik kan. Zonder geld, zonder goed, zonder zelfs maar een uitzet. Wees blij. Gentele, ik krijg nu spijt. Ik ben nog jong, gun je de tijd. Als ik het goed heb, dan wordt het een straf. Je komt er nooit meer vanaf. je. Oh, yeah. Jentel, oh Jentele uit de ja. musical. Anna Tevka ja. met jou, Diana, uh, en maar ook met Jenny Arjan en, uh, en Louise Rettig. Ik, ja, ik wist vindt... niet, het klinkt een beetje raar, ja. maar ik wist niet dat je zo goed kon zingen. Oh, nou dank je. <laughs> <laughs> ja, ik vond het, vond het heel leuk. Ik, ja, zingen vond ik heerlijk in die tijd. Ja. Een grote musical in de jaren 60, 1966. Ja, dat was de, Blumier, de allereerste ja. grote vrije productie. Ja, dat was geweldig. Ja, met een hele orkestbak vol met muzikanten, en, en uh, toneel, al die mensen. Het was echt een fantastische, fantastische productie. Ja, met Lex Goudsmit, nou, die was natuurlijk ook uniek als ja, die rol. Ja, en met als ik, ik toch in rijk was. Ja. Fantastisch. Zo. Anna dat dat hij, Ja, dat ja, was echt prachtig. Het was een hele mooie tijd ontzettend veel gespeeld. Want ja, er moest natuurlijk een vrije productie, dus met zoveel mensen. Dus we speelden de weekenden en met vakanties. Door ja, tegenwoordig gaan de mensen op vakanties en het theater praktisch dicht. Maar toen was het echt dat de mensen echt nog naar matinees gingen. En uh, de, de, de, de kerstdagen, de tweede kerstdag, matinee. Dus uh, ja, dat was echt uh, een mooie ervaring. Ik blijf nog even bij je jeugd. Ja. Uh, de oorlog was voorbij, maar die oorlog heeft voor, voor het gezin. Uh, je, je vader was overigens een bekend fabrikant hè, in Nijmegen. Mijn vader dat was... Welgevolger gehad. Ja, ja, mijn ja. vader was, zeg maar, met, met zijn drie broers... Uh, hadden ze een... Het uh, was de fabriek, ja, het klinkt een beetje gek. <laughs> dat, dat zou later in ja, je leven Ja, een ja, ja, ja. ja, zeepfabriek. En, ja. en dat was natuurlijk een klein, kleinschalig. Castella was het merk, Juist, he? ja, Castella. Ja, ja. En toen kwamen ze met Castella Parels. Uh -huh. En uh, Mijn vader deed dus vooral de, de, de reclame. En ze uh, maakte ook allemaal prachtige etiketten. Het werd ook zeep gemaakt op uh, aanvraag. Uh -huh. uh, ik geloof zelfs dat ze ook voor uh, koningin Wilhelmina zeepjes maakten met prachtige etiketten. Letterlijk hofleverancier. Ja, ja, ja. Dus dat werd besteld. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk in de jaren zestig begon het allemaal te veranderen. Uh, die bedrijven die hadden had Unilever en al het soort grote bedrijven. Dat, dat hield je als, klein, ja, als kleine fabriek eigenlijk niet meer vol... zo nee, nee, nee, in de nee, stad van nee, Nijmegen. Nee. Dus ze hebben op een gegeven moment dus gefuseerd met Axel Nobel... en later met uh, um, Sarah Lee, weet je um, de, dus toen Alle is het grote. eigenlijk uit de familie weggegaan. Ja, ja. Ja, ja. Ik moet bij Castella altijd denken, Castella. jaren 60 aan uh, de sparen Dat was dus van, van, van jouw vader die, en zijn moeder. Ja, broers. en dat waren vroeger ja. veel kleinere pakjes. Hè? Want ja, mensen kopen ja. tegenwoordig die grote pakken, maar mensen hadden gewoon niet zoveel geld. Dus ja, je kocht gewoon kleinere pakjes. Dat, dat zie je ook nog vaak wel in armere landen, ja. dat je niet die grote pakken koopt. Nee, koop, je natuurlijk veel geld ja. En dan knipte je die kopjes uit en als je dan spaarde, dan moest je ze allemaal opplakken. Ja. Er was dus zeg maar zo'n zo hoofdpunt, zo weet ja, je wel. Ja, ja, ja. ja. Ik zie het zit nog zo voor me. Ik denk oh, heel veel... Landen, Weet het, ja. Niet, veel, niet ja. veel mensen weten dat nog. Maar die oorlog heeft voor je vader, voor je vader en moeder ook voor dat huwelijk uh, ja, veel betekend. Ja, dat was wel een zware tijd. En, en, ja, kijk, ik was natuurlijk vrij jong. Maar wat ik me herinner was dat ze, ze, waren, ze hadden natuurlijk onderduikers. Ze waren in in zo'n dorp had je dus echt een enorme samenwerking. Uh -huh. Mijn vader kon veel ruilen met zeep. En hij was natuurlijk een figuur in, in, in, in dat ja, dorp, natuurlijk. zeker. Ook. En ze konden ook. Ja, wat je dus had, je had die grens. Weet je wel die verhalen? Dat dan werd daar veel gesmokkeld hè, met de Vossenberg. Uh -huh. Dat was daar vlakbij Kleef. En nou, daar kwamen mensen met uh, hadden boter gesmokkeld en zo. En dan lieten ze soms bij de grens lieten ze bij een warme kachel zitten. Weet je wel. Dan wisten ze gewoon dat boter gesmokkeld was. Dan weet je wat er dat gebeurde. Deed de douane, ja. <lacht> dat deed het ja, douane, aan, hè? Ja. Dat deed het Maar goed, dat, dat heb ik natuurlijk zelf persoonlijk nooit zoveel meegemaakt. Maar wel herinner ik me dus dat we toen. Um, alles was op de boom. Uh -huh. Dus ze ging ik met mijn moeder naar Beek. En dan gingen we naar het distributiekantoor. Bonnetjes halen. Uh -huh. En uh, iedereen kreeg dan zo'n bordje met zijn portietjes voor, <laughs> aan tafel, zeg maar. Dus ja, dat zijn dingen die je dan natuurlijk nog wel allemaal weet. Maar er was toch ook een soort van... Um, uh, Communistenangst was natuurlijk iets heel nieuws. Uh, ja, net na de oorlog. De Koude Oorlog. Ja, die idea ja. Dat, dat, dat nieuwe idealistische gevoel van het communisme, de communisme. En die Russen die dus toch aan Berlijn waren gekomen. Dus... Um, mijn moeder is toen op een gegeven moment in 1948 naar Amerika gegaan. In haar eentje? Ja, een soort van. Dat is een lang verhaal, maar in ieder geval is zij dus eigenlijk niet meer teruggekomen. Maar dat is toch voor een kind? Je was nog zo jong. Ja, ja. Toch traumatisch. Moeder ja, ja, verdwijnt in een keer. Was er een man in het spel? Ja, ja. uiteindelijk wel. Ah. Uiteindelijk wel. Dat wist je toen niet? Nee. Nou... We hebben het natuurlijk later wel gehoord. En in die tijd was alles werd alles niet zo besproken als tegenwoordig. Uh -huh. ja. Je werd ook, werd ook allemaal niet begeleid. En ja, naar Amerika gaan was natuurlijk met een boot. En je, was, je was weken onderweg. En... Is um, het is natuurlijk nooit haar bedoeling geweest om het op deze manier te doen, maar het is zo gegaan. Hield ze wel contact met jullie, met de kinderen? Nou, dat heeft ze geprobeerd, maar het was natuurlijk heel moeilijk. Om, ja. om, de telefoon was ze niet. Uh, we waren allemaal heel klein, en, uh, dus wij zeiden: de oudste zijn toen op een gegeven moment naar Kostschol gegaan, Want mijn vader moest het, het huis natuurlijk opnieuw opbouwen want het ja. was afgebrand. Dus en de zaak moest, ging weer verder. En de zaak moest, moest aandacht, weer verder ja. hij moest dus. Uh, uh, moet voor hem ook een klap geweest zijn? Ja, het was heel moeilijk. Het was echt een hele moeilijke tijd. Helaas heb ik het hem nooit. Het, hij was altijd heel discreet. Hij heeft er nooit veel over verteld. Want hij is zelf vrij jong gestorven. Uh -huh. Toen ik 18 was en net op de Engelse toneelschool zat. toen is hij ook heel plotseling overleden. Dus toen was eigenlijk de hele bodem ja. onder ons uit. Het was wel heel ja. jammer. Ja. Dat is een, toch een, ja, een, een. Ik wil niet zeggen een tragische jeugd. Ja, maar toch, wat ja, heel je dan veel lieten, heel ja. veel in een korte tijd moet meemaken. Heel veel, ja. En die kostschool is. Heb ik begrepen, toch een beetje al. Oh, uh... Sacré-Cœur en Vaals was ja, dat? Ja. ja, ik ik ben was de de de... Seurs, ja, ja, de, ja, dat waren. Dat was... ja, eigenlijk, achteraf bedenk je gewoon. Die nonnekes waren zelf ook pas 1 of 22. Maar op, ik moet zeggen, ik heb daar in Vaals. Dat was de jongste. Uh -huh. En ze hebben voor mij een uitzondering gemaakt, omdat mijn vader dus omhoog zat. Want ze hadden daar eigenlijk geen lagere school. Dus mijn zusje, wat boven mij kwam, en ik, zijn dus in het dorp op school gegaan. Ze uh hadden -huh. dus droegen keurige uniformpjes en zo. En er was een hele aardige non die deed. Uh, we hadden, het heette dan zogenaamde Klein Pensionaat. En uh, dan mochten we poppen hebben, en, en enfin, een speelhoek hadden we daar. En Toch zei, iets van een thuis? Van, ja, de, voor deze, Dat had ja, ja. ze echt. Ik heb daar zelf dus hele goede herinneringen aan. En we mochten een tuintje hebben. Um, het is nou, zeg maar. Een heel mooi hotel omgebouwd uh -huh. door. Uh, door heet het um, Van der Valk heeft er nu een heel speciaal uh, hotel van gemaakt. Maar die tuin daarachter was vroeger prachtig. Ja, ja. Met een boomgaard. En als je goede punten had, dan mocht je op zo'n pony rijden. Nou, dus je snapt het. Nou, dat was ideaal. Ja, en, en, en voor het eerst toneel. Nou ja, ja, toneelspelen. Ja, precies. Ja. Dat was, dus die ene non die, dus, die, dus, die maakte filmpjes met ons. En um, mochten we. Uh, versjes opzeggen. En dan mochten we dus op een gegeven moment... ja, mochten we daar dus spelen. Dus ik droomde... ja, ik droomde een heel eind weg als ik dan weer iets had gezien. Ik wilde eigenlijk danseres worden. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet van gekomen. Want dansen mm -hmm. deed je niet. En uh, ja, het was natuurlijk toch wel... best een strenge school op een bepaalde manier. We kregen ook punten voor um, zelfbeheersing. En overdag niet praten. En, uh, maar goed, ik vond... En dan, dan mochten we naar de kapel en kregen we mantilla's om en uh, dan mochten we dus natuurlijk in uh, de processies lopen. De prachtige, rijke Roomse uh, traditie ja, ja, ja, ja, ja. van de jaren. Ja. ja, dat vond ik altijd wel. Uh, maar het ergste vond ik altijd... Dan moesten we dus als we gepraat hadden op bepaalde plekken waar het niet mocht... ja, dan moest je dat natuurlijk eerlijk zeggen... En dan mocht je weer niet in de pro processie meelopen. <laughs> dus dat was soms wel even lastig. Maar, ik heb maar, daar, maar, maar Diana, maar daar kwam je voor het eerst als, ja. als, als, als meisje naar raken. Ja. Is het daar ontstaan, dat gevoel? Ik wil actrice worden. Nou, mijn... niet zozeer actrice. Ik wilde gewoon... Eh, ik denk dus... Het was voor mij een andere manier om het te kunnen uiten. Denk mm -hmm. ik, achteraf. Ik denk achteraf gewoon... Want ik was altijd aan het bewegen en aan het ronddraaien... En, Um, ik, moest, ik had ook een rok aan en dan stond ik weer te draaien. En dan moest ik voor ik weer een lange broek eronder aan. Want dat kon natuurlijk <lacht> niet op Costco En um, ja, ik was altijd bezig met uh, dat te bedenken. Ja. En, en, uh... In dat hoofdje ging dat dan helemaal ja. in het leven. Ja. Maar had je toen al het idee dat dat ook een vak zou kunnen nee, zijn? dat absoluut is een absoluut niet. Goed was? Nee, nee. nee, dat had ik helemaal geen idee nee, van. Nee. nee, want later heb ik natuurlijk... Uh, ja, ik dacht, dit is danseres. Maar goed, daar moet je ook al op je achtste mee beginnen uh -huh. tegenwoordig. Maar goed, dat zijn mijn vader daarbij niet... Ik was in de oorlog dus vaak ziek geweest ook. Dus mm -hmm. de gezondheid was niet zo goed in die tijd. Dus hij zei, nee, dat, trouwens, daar was er geen sprake van. Nee, nee, dat dat, dat paste niet bij jouw milieu, dat weet je, ging je niet naar nee, de toneelschool. Nee. Maar toch, op een gegeven moment kwam dat het grote woord er natuurlijk uit... Ja, pap, ik wil toch naar de ja, toneelschool. Ja, ja. daar snapte hij dus eigenlijk niks van. Want ik had alleen nog maar Tom Poes gezien in Nijmegen... <laughs> in de vereniging en Anneke Elro. Ze had zoiets van... Nou ja, dus, maar toen zat ik op een andere school... En uh, dat was een soort, ja, dat noemden ze een soort finishing school. Weet je, kon je secretarissen leren of uh, doktersassistenten. Mm -hmm. Maar ik zat alleen maar te denken, ik wil gewoon aan het toneel. En ik had dus zo'n jaar, dus zo'n tussenjaar, zeg maar. Ik was nog te jong om... Ik was toen net van de, van, de, van de school af, van de, van de middelbare school. En uh, studeren was er niet echt bij. Wat natuurlijk achteraf, denk ik, ja, best wel jammer. Want het was natuurlijk toch wel goed geweest om ook... Voor je brede vorming ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, dat was natuurlijk wel een beetje... Maar dat deed je niet, dat was in die nee. tijd gewoon. Nee. En we hadden natuurlijk ook... De... Je had nog het zuilensysteem, hè? De katholieken, de protestanten. Dus je had ook heel erg nog je eigen clubje mensen, hè? Ja. Dus, um, maar goed, toen heb ik dus toch een, uh, een auditie voorbereid... samen met een van, de, van die nonnen daar. Die mm -hmm. heeft me toen, uh, ja... Ik geloof het was een dagen het in het oosten een een of ander gedicht hebben ja, ja. gedaan. Samen met, die naam kwam ik tegen, meer zo noemden jullie ja, ze, Meijer, Meijer Grijping. He? Ja, was ja. Grijping was, me, ja, dat ja. was die van Sacré-Cœur. Ja, ja. ja, die was ontzettend leuk. Dat was een nonneke van 23. Ja, ja. En die was zo leuk met fotograferen. En die, met, ja, van, en zij die heeft hij eigenlijk, dat moeten we historisch noemen, die heeft hij op het spoor gezet. Die zo, heeft ja. absoluut op het spoor ja. gezet. dat ze heeft wel eens gezegd, want ze was later, was ze in een thuis in Tilburg. En toen heeft ze me ooit, toen ik daar speelde, een kaartje gestuurd. En dan schreef ze. Heel aardig. ik was toch maar je allereerste regisseur. <laughs> nou, dat ja, was toch leuk, hè? Ja, dat ik. En Paul Mag Verhoeven, kun ja, je een ja, hele ja. noemen. Maar je werd aangenomen in, in Maastricht, wat natuurlijk mooi was. was ik aangenomen. En maar ik daar heb... bleef je niet. Nou, ik, heb het, ik was er aangenomen. Ik zou er dus beginnen. En ik heb het altijd nog bewaard, want het was echt heel complimenteus. Dus ik heb het nog steeds bewaard, dat uh -huh. papier. Maar ik denk dat mijn vader toen iets had van... Jeetje, dat had hij natuurlijk niet verwacht. En toen had hij dus gehoord van iemand van de Haagse Comedie... dat de, de Royal Academy, dus dat was toch wel een hele bijzondere school. Ja, en het is goed, een leert ze er Engels. En dan kan ze nog kijken en of ze... De topopleiding in, in, in Londen in die precies, tijd en nog altijd. In Londen, en nog ja. altijd. Mm -hmm. Alleen ja, wat we toen, toen realiseerde ik me zeker niet... En, en waarschijnlijk niemand met mij, dat je daar dus ook niet kan blijven dan. Daar konden ja, want... Uh, ze zaten Engeland niet in de, een... de EEG. Toen nog niet? Nee, nee. nee. en ze nee. hadden hun eigen, um, hoe noem je dat, zo'n uh, ja, artiesten... He, nu kan je wel een green card krijgen voor het uh -huh. acteren. Maar ja, daar ben ik nu natuurlijk veel te oud voor. Maar in die, in die, in die tijd, tijd niet. Die Kijk, de, de directeur zei wel. Hij zei, luister, um, in die jaren was ik... Uh, ik was dus zeg maar met mensen op die school ja, die, die beroemd zijn geworden. Met Albert Finney, met Tom Coorsley. Die zaten in mijn klas. Uh, Sarah Miles. Uh, nou Hoe heet ze? Um, Susanna York en, hij, en daar was al veel film in Engeland. Uh -huh. Dus hij zegt je zo... En het punt is, zegt hij... Je moet in je eigen land een film maken. Want met een film... Is je introductie in het buitenland. Zet je hier op de kaart. Ja. Ja. Want dat, zie je dus, dat zie je ook met, met Paul en Rutger. En dat zie je dus ook met die hele club van uh, Ingmar Bergman. Ja. Die zijn allemaal uh, door de film over de hele wereld gegaan. Dat had hij goed gezien. Dat had hij goed gezien. Uh, we maar we hadden zo, geen film. Nee, we gaan er zo dadelijk over doorpraten. Ja? Nou, we hebben net al een stukje van, van Flores uh, ja. gezien en ja. gehoord. Dat was een groot succes. Maar dit was ook een enorme kraken. Diana, die, die prachtige tune van, ja, van, van Ruud Bos, tune. De Fabriek. Geweldig. Dat is ook een serie, uh, als ja. je zegt uh, Diana Doberman... dan zeg je niet alleen Floor, zeg je ook... Juffrouw Jannie, zou ik zeggen. Ja, maar mijn waardige is dat, ze ja. nog, dat, dat mensen nog steeds dat in hun hoofd hebben. Van, uh, dat vind ik echt toch wel ongelooflijk. Ja, ja. Ja, hoe, hoe beoordeel je dit zelf in, in, in, laten we zeggen, in uh, alles wat je gedaan hebt? Is dit ook voor jou zo belangrijk? Nou, het, het, uh, dat is voor mij best heel belangrijk geweest. Omdat ja. het was eigenlijk mijn eerste... Uh, echt belangrijke televisierol. Mm -hmm. En um, ik heb er dus voor geauditeerd. Dit keer echt voor geauditeerd. En het uh, dus gekregen. Ja. En later heeft Hans Keuls gezegd... die uh, kende ik van uh, Curaçao en van vroeger... Uh, hij was de regisseur, zeg ik. Uh, even nee, Hans Kuls, bij. nee, Hans Kuls was de schrijver. De schrijver ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En Arno Wilson was de regisseur. Ja. Dus die was, en het fijne was, hij stond ook heel neutraal. Hij mm -hmm. was dus Engelsman, die kende niemand. Dus <coughs> we hebben allemaal dus auditie daarvoor gedaan. Dus dat was dus echt, via die auditie had ik die rol gekregen. <coughs> en toen heeft Hans Kuls later nog wel eens tegen mij gezegd: Ik heb het een beetje geschreven omdat ik jou kende. Met jou in mijn hoofd. Ja, ja wat leuk. Ja. En het was natuurlijk leuk, want het heeft het dus niet gezegd. Nee. Tegen, niet tegen de regisseur, ook niet tegen Joop, tegen mm. niemand. En dat, um, dat was natuurlijk heel erg leuk. Dus dan denk ik, ja, dan heeft hij toch iets daarin gelegd wat dichtbij me is had. Ja, het is denk bijna ik. een toeval wat dan op je pad ja, komt, hè? Ja. Dat, zo werkt dat. Toch nog even terug naar die Royal Academy. Ja. Daar heb je, uh, Susanna York noemde je net al. Ja, nog met, ja, ja, ja. Want jouw ja. jaarklas, er waren nog veel meer uh, mensen die we nu kennen, hè? Ja, god, kijk, Albert Finney, die, uh, die heeft het natuurlijk heel... Had niemand verwacht dat hij het... Uh, wat Zo'n groot acteur zou worden, ja. ja. Nou, dus had je, dat denk je helemaal niet. Er zaten prachtige mensen. Denk je, oh, die zagen het goed voor de film, denk je dan. Mm -hmm. En daar heb je dan helemaal nooit meer iets van gehoord. Nee. En dan toen uh, Albert Finney en Tom Courtenay, en wie waren er nog meer? Um, en vrouwen die toen ook... en Sarah, uh, um, Sean Phillips. Mm -hmm. uh, Peter O'Toole, die was toen al wel van school af... Um, dat zijn die, toch namen, hè? Ja, maar je zei net, ja. uh, Albert Finney heb, uh, heb ik nooit meer iets van gehoord in die nee, zin. Nee, Albert Finney heb ik natuurlijk heel veel ja, van gehoord, ja, ja, ja. Juist, hij wel. Ja. Hij is dus, maar, maar toen, op school. Niet, had je dat gevoel niet. Maar had je dus nee, niet eigenlijk. het gevoel dat ja. hij zo groot zou worden. Spreek die generatie elkaar nog wel? Spreek je die mensen Nou, over. ik heb dus wel uit mijn klas nog wel. Um, ik heb een, uiteindelijk een hele goede vriendin daar gekregen, Amanda Grindling. En zij heeft uh, zelfs ook een ontzettende mooie actrice. En uh, zij heeft dus uh, Alibi for a Judge gespeeld met Pieter Houston. Uh -huh. Maar zij is op een gegeven moment. Weggegaan uit Londen en ze woont nu in Bath. Maar we hebben altijd nog contact. Ja, ja. En af en toe, er zitten heel veel mensen, zoals Derek Volt van Yes Minister. Mm -hmm. Die zat ook bij ons in de klas. En die, die wonen nu allemaal in Bath. Wat, wat waanzinnig leuk is ja. dit. Maar uh, geef je dat zelf niet het gevoel ik had, als ik uh, misschien teruggegaan was naar Engeland. Of, je had ook zo'n internationale carrière. Ja, als ik waarom dat had... is dat toch net niet gebeurd? Nou, omdat. Uh, dat zei die, die John Furnard... van de, van de zegt: je moet. Je, je kan je pas kijk, hij zegt: je bent geschikt voor... Film op deze leeftijd. Mm -hmm. He, dat zie je, je ja. moet jong zijn in de film. En dat zeiden ze ook, You're very good for camera en dat, dat soort dingen. Maar ze hebben hem natuurlijk zoveel daar, want ze hebben de dominions die daar komen. Oh, ze yeah. hebben, je begon met een klas van drie klassen van 25 en die eindigde met één klas van 13. Mm -hmm. Dus daar bleef dan echt een groepje van over. Maar um, dus daar kwam je niet tussen. En dat snap ik ook wel. Want ja. ze hebben natuurlijk zelf zoveel prachtige... Ja, of dat gekke haakje wat er aan kan zitten. Uh, of je moet Nederland die hebben. Nederland ja. Omdat je ja. die Nederlandse actrice ja. dan bent. Ja. Ja. Nou ja, kijk, Talita Pol. Ik weet niet of je ooit van haar gehoord hebt. Mm, nou, misschien als ik haar gezien Zij heb. Zij is uh, nee. eigenlijk heel tragisch aan het einde gekomen. Zij was, uh, kwam, zat één jaar beneden meisje. Was een Nederlands meisje. Uh -huh. Um, haar moeder was in Indonesië overleden. En uh, zij uh, had heel veel relaties in de film. En, um, maar ze is toch, wilde toch die toneelschool doen. Ze heeft het uh -huh. niet afgemaakt. Ze heeft met, um, uh, hoe heet die? Um, Roger Vadim gewerkt. En met allerlei anderen. Maar ze is dus een hele andere kant uitgegaan. Maar ze is op haar dertigste ja. aan te veel. Uh, ze is getrouwd geweest met die Pogetti. Ja, ja. Maar ze was een goede vriendin, ze kwam vroeger Paul bij Dirty mij. Ja, junior. Ja, ja, ja, weet ja. Zo, kwam ze gewoon, ik woonde toen aan de Amstel op een zoldertje. En toen kwam ze gewoon lekker bij mij uh, op de grond slapen en zo. En later is natuurlijk helemaal in die jet-set uh, hippie-tijd wereld gekomen. Mm -hmm. Toen zijn Rome gaan wonen. Had jij ook en... tussen kunnen raken misschien in die tijd? Ja. <laughs> ik ben er wel gaan maar, opzoeken, ja, maar... <laughs> ja, maar wat, wat ik me in één keer bedenk is... Uh, sommige mensen gingen naar de toneelschool in Arnhem. Ja. Anderen naar de, uh, ja. die in, in Maastricht, waar je afhankelijk ook was. Maar jij kwam in Nederland terug van die Royal Academy of Drum met, ja. adem, weet je niet, met open armen ontvangen... nu komt nee. er iemand met zo'n achtergrond met Albert nee. Fanny als medestudent. Ja. Ik kende helemaal niemand. Nee. En daarbij was natuurlijk ook de bodem onder me weg. Weet je, ik had natuurlijk eigenlijk niet echt... Je vader was inmiddels overleden. Mijn vader was ja. al lang overleden. En ja, ik wist gewoon... Ik, ik kon geen kant op. Ik dacht, wat zou ik nou toch doen? Wie moet ik nou toch bellen? Wat ga ik ja. doen? En uh, dan heb ik dus uh, de, de, de, de stad Schouwburg heb ik een afspraak gemaakt. Ik heb gebeld gewoon. kan ik een afspraak maken met, met meneer Osten, uh -huh. die toen directeur was. Guus, enfin, Osten, Guus Osten. Van de Zwarte. Ja, dat was heel geestig. En toen, uh, <laughs> inderdaad. Dus ik kwam daar. Ik was natuurlijk ontzettend zenuwachtig. En... Uh, ik zeg, ik zie me nog binnenkomen daar. Ik zei, dag meneer Oster, ik kom net van de toneelschool in Engeland... en ik zou zo vreselijk graag een een engagement krijgen. <lacht> nou, en ik zie dat Guus langs maar zeker onder die tafel verdwijnen... Dinkt, en gedreven te oh, ja, lachen. Ja, ja. En toen heeft hij gezegd van ja... Hij zou wel een prachtige opleiding hebben gehad. Maar eerst nog eens even goed u Nederlands ja. door. Daar had hij natuurlijk in zekere gelijken? zin gelijk in. Ja. Maar aan de andere ja. kant, dan zou ik denken. Wat, als je een beetje toneelman bent. en dat was uw zoon ja. natuurlijk maximaal. kun je toch denken. Die vrouw die heeft in Engeland wel iets geleerd. Als ik van die G af help. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik z'n G, dan, dan wordt dat wat. Ja, en dat, ja. Waarom werkte dat dan niet? Nou ja, het is toch. Je, je kan het ook wel snappen. Want die mensen die op die Nederlandse toneelscholen zitten, zitten daar vier jaar. Ja. Leren elkaar, maken lief. Kijk, dat is je belangrijkste periode in je leven. Dus je 18e en je... 324ste, dan gebeurt er van alles. Mm -hmm. Je wordt verliefd, je bent ongelukkig, je huilt, je, hebt, je nou ja, <laughs> Drama, je doet, drama, dat, drama. En dat, ja. dat heb je allemaal met elkaar, mm -hmm. dus het geeft een enorme band voor, nou ja, voor je leven. Ja, ja. En, een generatie ontstaat daar. Ja, ja, absoluut. Want je ziet toch ook wat een prachtige uh, gezelschappen daaruit voort zijn gekomen. Dus, en uh, ze krijgen ook nog les uh -huh. van de mensen die aan het toneel zet, ja. zitten. En die je eruit kunnen plukken en die kennen van, je. Ja, dus, ja, en ze, ja. ze kennen je dus van geen nee, kanten. Nee. Hoe heb je dat dan aangepakt? Ben je auditie. Nou ja, ik ben meneer ook Oostel, maar hoe heb je dat. Ja, ik heb mijn audities gaan doen. En uh, toen ben ik uiteindelijk uh, begonnen in, bij het theater. Uh, heeft op de Friesma uh -huh. aangenomen. Ja, ja. En euh, toen heb ik daar dus blijkbaar een hele goede auditie gedaan. Dat vond ik wel heel leuk dat Anita Minist heeft me dat wel eens verteld. Want ja, ik kende niemand. Het was toch heel onwennig. Ik wist ook helemaal niet. Een beetje een meisje toch waarschijnlijk. Ja, ja, en zo, ja ik was natuurlijk zo groen, eigenlijk zo groen als gras. He, als je toch nagaat dat ik mijn eerste seizoen op het toneel heb gekregen. dan denk je ja, toch, is dat, ja, ja. <laughs> dat, ja, dat is dat zo? dat is Kan je nou wel zeggen. Ja, ja. <laughs> ja dus dat was echt best heel lastig. Want dan kom je geen ineens in zo'n wereld. waar het toch allemaal een beetje. Ja. makkelijker gaat. Maar ik heb toen dus uh, mijn eerste. dat was een hele leuke rol. toen gekregen was een heel, een heel stel nieuwe mensen. die toen bij het theater kwamen. Lo van Hensbergen, Diane Saalborn. Uh, Corolla Gijspers van Wijk, die ook net van de toneelschok kwam. Mm -hmm. En eigenlijk hadden ze de mensen van de toneelschool eerder moeten aannemen. Het was toen een verplichting dat de gesubsidieerden... moesten in die tijd de mensen van de toneelschool ja, ja, aannemen. Ja, dus dat zat eraan gekoppeld. Dat, dat zat ja. je ook nog een beetje tegen. En dat zat ja. tegen, want toen hadden ze mij ja. dus voor hun nog aangenomen. En dat zat natuurlijk niet zo lekker voor nee. de meesten daar. Maar Godzijdank wist ik dat allemaal niet. Dus, um, en toen was er Liane Saalborn, Hettie Beck, Gerard Hartkamp... en Erik van der Donk waren allemaal net nieuw in dat. Mm -hmm. En Elise Homans regisseerde dat. En, um, dat stuk was dat. Um, Lies, hoe heet ze nou weer... Uh, Lili Bouwmeester. De grote Lili Bouwmeester. Ja. Voor de oorlog. Een ja. van de als grootste ja. filmactrices ja. ook. En toneelactrices. Die ging haar, uh, um, zeg maar haar comeback maken in het stuk als de koekoek roept. En was ze, toen was ze al 65. Dat kreeg veel publiciteit natuurlijk. Ja, ook. en ze was een ontzettend leuke vrouw. Zulke grote blauwe ogen had ze. En ze was ontzettend leuk. En ze, dat stuk, dat ging over... Er was ooit een film van gemaakt met Catherine Hepburn... Eh, over Venetië. Die vrouw die in Venetië die, die, die Italiaan ontmoet. Mm -hmm. ik, ik weet niet of je die film kent. Prachtig zie je Venetië dan met Catherine Hepburn. En, hoe heet die... Um, nou, in ieder geval, ik weet ook niet meer precies de Engelse titel. En ik zal nooit vergeten op de première, want ik zit... Uh, ik, ja, het was natuurlijk allemaal zo nieuw nog. En het Lille, we zit aan... aan uh, en ik moest mijn nagels daar lakken in het begin. En ik oh god, dat is natuurlijk niet zo'n goed idee. Want ik was helemaal... Ik vind het En het had, helaas had het dus geen goede kritieken. Het had geen goede kritiek. Het, ja, God, kijk eens iets in de film. dan kan je Venetië laten zien. Dat kan je ja. natuurlijk op het toneel allemaal niet laten zien. Nee, nee. Maar Lili was heel erg leuk. En ik dacht, oh slechte kritiek. Oh, nou word ik vast ontslagen. Ik zie me nog de volgende dag naar de Alsof bus. jij de enige was die dat... Te, ja, ja. Die, ze, oh. dan zei, die domme man die deugde niet. De rest, <laughs> nee, want op, in principe waren de persoonlijke kritieken <laughs> ja. Waren goed. Ja, maar totaal kreeg maar niet zo'n beeld. Het was gewoon... Ja. Het, ze, ze vonden het, het, het, het, het, het Italiaanse ijskaartje in het water gevallen. Dus dat ja. is een, Maar goed. Maar Lili, wat was was, daar heb ik heel erg veel van geleerd. Want ik kwam toen, uh, we gingen toen altijd met bussen en die had toen nog echt de hiërarchie, hè? de sterren voorin en de nieuwkwomentjes achterin. Ja. En uh, de enige die altijd bij ons kwam zitten was Hans Kuleman, die, die zegt ik kom even ja. zelf bij je zitten af en dat deed je, je wisselde wel eens. Maar uh, Lili zat voorin en die zat heel blij te kijken en ik was gewoon oh, helemaal zo. Ja. Ik zei, heb je die kritieken gelezen? Ja. Ik zegt ze, dat moet je allemaal lezen. En je moet eruit halen wat je uh, wat, wat, wat dan hebt. Mm -hmm. en dan meteen naast je neerleggen. Ja. En als je dat niet, niet doet, dan moet je meteen uit dit vak gaan. Ja. <laughs> dat is een goede tip, natuurlijk. Fantastisch. Ik heb zo'n vrouw die ja. zoveel tientallen jaren op het toneel had gestaan. Denk, dat was een soort even kort, een moeder voor je. Ja. Uh, jouw leven wordt een beetje beheerst. ja, dat moet je ja. niet overdrijven, maar aan het toneel. Je, door een beetje de vaderfiguurachtige mensen. Hè? Rob de Vries ja. was er een, hè? Paul Keizer. Paul Keizer, ja. ja. ja. Ja, die heeft me toen in Anatefka. Dat was ja. heel fijn. Wat, wat, wat is dat? Wat is dat uh... ja, heb toch... je dat nodig? Had je dat nodig? Oh als... ja, heel erg. Ik was altijd enorm op zoek naar. Ik was natuurlijk ontzettend onzeker. Mm -hmm. En, en uh, ja, zeker ook weer heel. Weet je, de mentaliteit was zo anders in Nederland. Mm -hmm. um, ik heb het gelukkig allemaal die eerste jaren niet geweten. Hans Timmer heeft me toen een beetje afgekleerd. Hij heeft me een beetje verteld mm -hmm. hoe het dan ging en uh, hoe dat zat. En. Uh, ja, ik dacht altijd, iedereen is vreselijk goed met me mee. Dus ik zat altijd vreselijk blij te kijken naar iedereen. Ja. Maar niet iedereen meent het goed met nee, je, nee, natuurlijk. Dat is nee, natuurlijk een nee. vergissing. Dat is een smile naar jou toe. En daar alweer kijken. Ja, dus dat was, dat was ook... Dat moet je dan ook Is langsig. het een vervelend milieu uh, als het erop aankomt? Het Nederlandse toneelmilieu. Of was het dat in die tijd? Nou... Ik denk dat um, ik was toen gewoon niet, niet um, assertief genoeg. Ik stond niet, niet goed in mijn eigen vel. Nee, nee. uh, ja. ik, ik bedoel, kijk, ik denk gewoon dat. Um, het talent was maximaal aanwezig, maar de, de, had er hadden iets sterkere meisjes achter moeten zitten. Nou, kijk ja. Het punt dat ik bijvoorbeeld in die vrije sector. Het, ineens komt toch zo'n. Zo zo uh, Tom Abbott deed dat, en uh, hoe heet die andere regisseur? dat Engels, ik heb altijd met die Engelse regisseur meteen een klik gehad. Ja. Dus dat ging meteen goed. Ja. En dat is dan, omdat ze helemaal objectief tegen je overstaan... Ja. Terwijl ze hadden hier toch altijd, god, het is toch die katholiek uit het zuiden. moest toch zo nodig naar Engeland. Die dochter van die rijke zeefrafficant. De zogenaamde Saint rijke zeefrafficant, ja, ja, ja. dus ze wisten, wisten ze nee, daar nee. hadden ze geen idee van. Maar vroeger had je natuurlijk toch in de jaren zestig... Uh, hokjes, hokjes, hokjes. En het ja. ging steeds minder, hè, ja. het katholiek. Het... Je had terug moeten gaan naar Engeland, later, ja, toen het wel kon. Ja, ja, ik heb het nog wel geprobeerd. Ik heb nog wel een keertje een agent mm -hmm. gehad daar... Maar weet je, dan moet je ook daar ter plekke zijn. En ik had natuurlijk een kind. En, en, mm. uh, dus dat is allemaal toen niet, uh, niet gelukt. Nee. Nee. Hoe kijk je, want je hebt heel veel gedaan. We gaan het niet allemaal opzommen. Bij nee. John Lanting. Heel veel ja. vrije productiedingen. Uh, nou, je bent een gezicht geworden. De zomer van 1945. Ja, dat was ook noemen. een hele mooie serie. Ja, ja, maar die... toch Diana, hoe kijk je erop terug? Op zoals het gegaan is. Nou ja, als ik, als ik erop terugkijk, dan mm -hmm. zou ik zeggen... Nou, um, dan zou ik... Als mijn vader nog had geleefd, zou ik naar de Engelse toneelschool... Uh, dat had Joris Diels van de, van de, van de Haagse Comedie al gezegd... Diana, jij moet nog twee, drie jaar naar de Nederlandse toneelschool. Uh -huh. En daar was ik jong genoeg voor. Maar ja, mijn vader was er niet meer en ik moest gewoon geld gaan verdienen. En ja... Ik ben dus dan gewoon maar erin gestapt, dus moet je. je, gestart, dus ja. moet je. Ja. Dus dat zou natuurlijk de beste weg geweest zijn. Als ik dat toen gedaan had, want ik was toen 20, 21... dus had ik best nog mm -hmm. even twee jaar die Nederlandse toneelschool ja. kunnen doen. Ja. Had ik dus ook, hè, dan was ik meegegaan in de vaart der volkeren, zeg maar. Hè. Dus uh, de CO's kwamen opzetten, dan was ik echt ook bij de gezelschappen terecht. Ja. Maar gekomen. het is niet zo gegaan. En zo is ja. het niet gegaan. Het is best af en toe een, een spagaat geweest, kan je mm -hmm. zeggen. Een gevecht ook om, om erbij te blijven en... en uh, maar ik heb nooit, ik heb nooit neergekeken op klein werk. Nee. En het leuke is, je bent er nog altijd. Ja. Want jij bent nog altijd op het toneel. Je bent nog altijd te zien. Ja, want ik zit nu in een stuk wat ook. En dat ook weer zo leuk is, dat ik dus nu gevaagd ben voor dat stuk ontboezemingen. Dat is een jonge regisseur, begin 40, die ook weer heel objectief tegenover mm -hmm. je staat. En, en dus heel open. Nou, en dan gaat het ook veel. Dus dan heb je niet. Hè, want soms merk ik nog wel eens als ik mensen uit die jaren ontmoet. dan hebben ze altijd nog iets. dan voel ik een soort ja. van. Uh, weet je, dat, dat ik is... weet wie dat meisje is. Ja. Die ja. En dat heeft die nieuwe generatie. Helemaal en dat zou kunnen niet. betekenen. Ja. dat er nu weer een objectieve groep mensen komt. Ja. die nog jaren ja. Ja. met jou, Diana Dobbelman, wil blijven werken. Ja, ik zou en het vinden. Ja, hartstikke goed. Diana Dobbelman, mag je hartelijk bedanken voor je komst naar Helden van Toen? Nou, ja, ik vond het ontzettend leuk. Dank je wel, Ben. Dit was het, een hele mooie zaterdag nog. No. Diana Dobbelman in een aflevering van Helden... van toen een bijdrage van de NTR eerder uitgezonden. In oktober 2011 Ben Koolster was in gesprek met haar. Op dit moment speelt Diana Kolster... Uh, Diana Koolster moet je mij horen, wat grappig. Dan zouden ze inmiddels getrouwd zijn. Nou, je weet maar nooit wat eruit voortkomt. Dobbelman dus, die speelt in de voorstelling Calendar Girls. En vanavond staan ze in Leeuwarden... En morgen is er een matinée in Venlo. Ze toeren nog door het land tot en met de negentiende van deze maand. Calendar Girls is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Het is een hilarische komedie waarin een aantal vriendinnen van middelbare leeftijd poseert voor een bijna niks verhullende naaktkalender voor het goede doel. En de actrices in deze Nederlandse voorstelling... hebben ook daadwerkelijk zo'n kalender gemaakt. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding en de Stichting Leukemie. Voor informatie daarover, kijk op onze site nachtvluchten.fm. Daar hebben we een link staan bij het derde uur van onze uitzending van deze nacht. En heel even een korte impressie van Calendar Girls. And did those feet... In ancient time, walk upon England's mountains green And it the holy Lamb of God Ik ben een Jerusalem Build it here among those stars. Dat zij zo op een motor kan zitten. <laughs> oh, we hebben een dat Hoe jij accordion Ja, eh, sinds nu. Ze zijn prachtig. Als ik ze nou niet laat zien, wanneer dan wel? Ja, een klein voorproefje van de Calendar Girls. En bent u benieuwd geworden naar de beelden die daarbij horen? Ze zijn nog tot en met 19 mei te zien in verschillende theaters. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Heeft u vragen of opmerkingen over onze afleveringen van Nachtvluchten bij Omroep Max... dan kunt u mailen naar Nachtvluchten@omroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. U kunt daar ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Alle informatie over onze uitzendingen staat ook vermeld op teletextpagina 331. En wilt u gewoon ambachtelijk schrijven, doe dat dan naar Max. Ter attentie van Nachtvluchten postbus 500. 18 1200 Alpha Mike in Hilversum. Op onze site nachtvluchten.fm kunt u alles nog eens nalezen... maar u kunt daar ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. En u vindt daar nog twee prijsvragen. Eentje waarmee u kans maakt op een exemplaar van Mambo Jumbo... van Arthur van Amerongen. En daar staat nu een nieuwe prijsvraag. En die heeft betrekking op onze gast in de nieuwe themamaand... Geestelijk Welgevaren Jenny Palm. Zij is orthopedagoog en gezondheidspsycholoog... en schrijfster van onder meer omgaan met hersenletsel. En dat boek kunt u winnen. Ga daarvoor naar nachtvluchten.fm en kijk bij prijsvraag Jenny Palm. En deze prijsvraag staat natuurlijk, en die van Arthur van Amerongen trouwens... ook, ook op teletekstpagina 331. En soms moet het er gewoon even van komen. Een eigen verzoeknummer. Jawel, van Nora zelf. En dat nummer is getiteld Moenie weggaan niet. niet. Jij moet liever vergeten, maar jij moet net onthouden. Verbij is verbij, wiss uit die tijd van misverstand en die tijd verspil. Die aanhoud probeer om te vergeten. Van die weg aan tijd. Gisteren, het gebeurde. Moet niet weg gaan. Nie. Moet nie weg aan... Moet niet weg gaan nu? Zo, mijn blij nou bij is voorbij. Ik huil nie meer niet meer, we zijn die tijd. Ik praat niet meer, niet. Ik misverstand. Ik mes niet meer, niet. Ik wil niet meer, nee. Nie. Die leven is leer. Is leer zonder jou, zonder jou. Maak mij die mascara, van jou, schaduw, Maak mij die echt, die echo. Van die woorden, van die uit oudjongen. Van, van jou, jou voetstap. voetstap, op die grond. Moenie weg niet, weg gaan Micheline van Houtem zong Moenie weg gaan niet. En morgen, 6 mei, staat Micheline van Houtem samen met Erwin van Lichten in Theater De Stoep in Spijkenissen. Dit is Radio 1, u luistert bij Max naar Nachtvluchten. In het laatste uur is de gast Jenny Poon. Nu eerst een kort journaal. En zometeen tussen vijf en zes is het de beurt aan Jomanda en de onafvolgbare Nachtzusters. Graag tot zo.